De regering in Londen heeft 23 Russische diplomaten weggestuurd... en Rusland noemt dat een provocatie. De lucht- en ruimtevaartdivisie van Koninklijke Tenkaten komt in Japanse handen. Chemiebedrijf Tore betaalt 930 miljoen euro voor de overname. De Tenkaten divisie produceert vooral materialen voor de luchtvaart... en voor hun communicatiemiddelen. Er werken zo'n 750 mensen. Zij behouden allemaal hun baan. En ook verandert het bedrijf niets aan het management.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 Nederland staat, net als vorig jaar, op de zesde plek... op een ranglijst van de gelukkigste landen ter wereld. De Finnen zijn volgens de VN het allergelukkigst. Bayern München heeft zich, zoals verwacht, probleemloos geplaatst... voor de kwartfinales van de Champions League. De Duitsers wonnen in Istanbul met 3-1 van Besiktas... nadat ze in eigen huis eerder al gewonnen hadden met 5-0. Barcelona Chelsea is nog bezig.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 Lees op eenbeterewet.nl de vijf punten waarom je tegen moet stemmen. Nederland verdient een betere wet. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. Het ontroerende familiedrama Vele hemels boven de zevende. Naar de bestseller van Griet op de Beek. Nu in een theater bij jou in de buurt. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de Leen en Omstreken. Met Robert Neder en Renze Klamer. Ja, het laatste uur weer van Langs de Leen en Omstreken. Uiteraard volgen we nog steeds Barcelona-Chelsea. Chelsea heeft nog nou, ja, iets meer dan een half uurtje volgens mij... om er nog twee te maken. We spreken later dit uur met handbalster Lois Abbing. Ze verhuist van Parijs naar Rusland. En we gaan het hebben over integratie van vluchtelingen door wielrennen. Uh, en dan uh, kunt u er even over nadenken als luisteraar... welke Nederlander met Eritrese roots won Paralympisch Goud in Rio. Nou, zo niet kunt wachten, kunt u ook gewoon even de webcam aanzetten... want hij zit hier in de studio en is dus te zien op nporadio1.nl. Maar eerst, het is bijna vijf minuten over tien... we zetten voor u het belangrijkste sportnieuws van vandaag op de rij. Bayern München heeft zich zonder al te veel moeite geplaatst... voor de kwartfinales van de Champions League. De Duitsers wonnen zonder ayen Robben met 3-1 op bezoek bij Besiktas. En dat was ruim voldoende na de 5-0 van de Heen-wedstrijd. Een primeur voor wielrenner Fabio Jacobsen. De Nederlander is sinds dit seizoen prof en won vandaag zijn eerste wedstrijd. Jacobsen was de beste in de sprint van de Vlaamse wedstrijd Nokere Koersen. dat hij meteen zou winnen, had hij niet verwacht. Van tevoren was het natuurlijk wel afgesproken... als het zou sprinten worden, de sprinten zou worden dat ik het mocht proberen. Maar ja, in dit deelnemersveld weet je natuurlijk nooit uh, hoe het loopt. En uh, ja, gewonnen. Is Irene Vuust nou te oud voor sponsor Just Lease of niet? Er is een hoop onduidelijkheid rondom de Olympisch kampioenen. Just Lease maakte vandaag uh, bekend dat ze uit de schaatssport stappen. Maar het verhaal dat Vuust te oud zou zijn... dat verwijst directeur van Just Lease Rogier van Ewijk naar het Rijk der Fabelen. Ja, dat komt eigenlijk nooit bij ons vandaan. Het is ook niet zo geweest. Wij hebben een enorme waardering voor iedereen. Het is een topatlete die ook tot heden en dagen enorm presteert. Dus ik weet niet waar dat vandaan komt. Dat komt niet bij ons vandaan. Ja, Zij heeft een gesprek gehad met haar trainer. En nu lijkt het alsof wij dat hebben gezegd. Maar dat is niet aan de orde geweest. En de basketballers van het Groningse Donar... hebben de kwartfinales bereikt van de Europe Cup, Dat is het vierde Europese niveau. De Groningers wonnen met 76 tegen 69 van het Roemeense Klutsch. Vorige week had Donar ook de eerste wedstrijd al gewonnen. De tegenstander in de kwartfinale is nog niet bekend. We zouden trouwens even bellen met de coach, maar die neemt tot dusver nog niet op. Misschien gaat het nog gebeuren, maar reken nee. maar niet meer op. Kijken of Frank wie dat opneemt. Ik Laat? ben er weer, hoes, ja, altijd. Maar bij Barcelona tegen Chelsea 2-0. Ja, Chelsea. Ik zei net al, kort voor rust, als ze nog wat willen, moeten ze snel scoren. Maar ja, de tijd begint nu wat te dringen. Ja, ze hebben de kans gehad om snel te scoren. Een uh, mogelijkheid voor Marcos Alonso. Maar die wachtte net even te lang met uithalen. Waardoor de sliding van Dembele, die uitstekend mee verdedigde, op tijd kwam. En uh, die bal net voor Alonso uh, wegwerkte voordat hij kon uithalen. Marcos Alonso was ook uh, de hoofdpersoon bij het penalty moment. De penalty die Chelsea had moeten hebben, maar die ze niet kregen. En dat was natuurlijk een ideaal moment geweest om de aansluitingstreffer te maken. En die wedstrijd weer een beetje van spanning te voorzien. Maar op dit moment is het niet zo heel erg spannend. Daar gaat Luis Suarez als hij de bal aangespeeld krijgt van de achterhoede van Chelsea. Messi, die ze inmiddels aanvoeren. Want Iniesta is weg. Deur door de benen. Van de doelman Courtois maakt hij zijn tweede van de avond en beslist hij deze wedstrijd. Barcelona gaat naar de kwartfinale van de Champions League dit jaar. En Messi maakt zijn honderdste Champions League doelpunt tegen Chelsea. Tegen de club waar hij nooit een doelpunt tegen kon maken. Dat lukte maar niet tot dit jaar. In twee wedstrijden drie doelpunten tot nu toe. Hij doet het bijna in zijn eentje zou je dan heel oneerbiedig kunnen zeggen. Maar uh, het is bijna wel zo. Een assist en twee goals voor de grote kleine meneer zelf. En uh, dat wil hij weten ook. 100 doelpunten in de Champions League. Het is een mooie mijlpaal. En de mannen uit Londen weten nu het is klaar. We hebben nog een klein half uur. Maar drie doelpunten, dat gaat niet lukken in uh, deze wedstrijd. Daar hebben ze simpelweg al te veel grote kansen voor laten liggen. En zoveel kansen krijgen ze niet. Barcelona krijgt ook niet zoveel kansen. Maar die hebben Messi. En dat helpt enorm. Je bent jong, je bent een vluchteling... en je komt terecht in Nederland. Dat is een carrière als topwielrenner... misschien niet de meest logische vervolgstap. Maar schijnbedriegt. Bij wielerploeg Beat Cycling Club zijn ze van overtuigd... dat sport een ideale manier is om te integreren. Hier in de studio Marnix Heida, directeur van NL Training. En naast hem zit Paralympisch kampioen wielrenner... Daniel Abraham Gebru. Geboren in Eritrea, maar als tiener naar Nederland gekomen. Allebei hele goede avond. Ja. Goeie avond. De avond. Uh, Daniel, de meeste mensen zullen Eritrea niet meteen associëren met wielrennen. Uh, is het daar ook een, een sport die beoefend wordt? Ja, dat is eigenlijk uh, de meest uh, beoefend sport in Eritrea. Echt waar? Het wielrennen, ja. Wat ja. grappig. Ja. Want daarmee is het wel denk ik, een uitzondering uh, ten opzichte van vele andere landen in, uh, in Afrika. Ja, het grootste fietsland uh, eigenlijk in Afrika. Dat is door de Italiaanse kolonie die... die... Die cultuur hebben ze daar uh, achtergelaten. Ja? ja. Wat grappig, dus uh, jij was als. als wat, wat was de eerste, weet je, nog, de eerste leeftijd waarop jij op de fiets zat? Uh, ik denk zeven, uh, zes jaar. Ja. Op de fiets. En was dat meteen een racefiets? Uh, nee, dat was niet. <lacht> ja, helaas. Maar die ja. kwam al snel? Of is dat pas hier uh, gebeurd, echt dat racefiets? Uh, het echt gebeurde dat was gewoon hier. Hoe ja. Ja. oud was je toen je naar Nederland kwam? Vijftien jaar. Ik was. Uh, ja. Om uh, 15 heer gekomen, ja. ja. ja. Marnix, um, jullie organisatie helpt uh, mensen zoals, uh, zoals Daniel om te integreren in Nederland. En jullie gebruiken daar nu het wielrennen voor. Is dat altijd al het doel geweest of is dat gewoon op je pad terecht gekomen? Je dacht, zo, die kan goed fietsen. Ja, dat is uh, zeker op ons pad gekomen. Ik kwam uh, Daniel uh, per toeval eigenlijk tegen. En uh, Daniel gaf aan, uh, ja. ik wil wat voor mijn landgenoten doen. En volgens mij kan sport uh, daar enorm goed bij uh, helpen. Uh, kunnen we niet samenwerken? Want, ja. je wil wat voor mijn landgenoten doen. Wat wilde je voor je landgenoten Zag jij je landgenoten op de bank zitten en niks doen... en je dacht van, daar moet wat mee gebeuren? Of? Hoe moet ik dat zien? Uh, ja, dat zag ik gewoon uh, gebeuren. Uh, er zijn, uh, ja, er zijn uh, taleloze Eritreërs die op mijn leeftijd hier naartoe gekomen zijn. jong leeftijd, minderjarigen, Die doen uh, ja, uh, zogenaamde de Nederlandse lessen, de Nederlandse cursus. Zogenaamd? Maar, ja. Dus ze doen ze echt niet. Zij gaan, ja, zij gaan naar de Nederlandse les. Mm. En uh, vervolgens ja, uh, gaan, doen ze niks daarna. Mm. En uh, dus uh, ze nemen gewoon het, uh, het, het, uh, het leren Nederlandse les. Dat het een beetje verplicht is. En uh, ja, dat komt uh, omdat die andere, de, de andere stukje van het leven uh, missen. Mm. Uh, bewegen, uh, communiceren met anderen. Buiten het les. Ja. Ja. En dat zou de sport voor hun ideaal zijn. Ja, maar niet iedereen heeft dat talent zoals jij natuurlijk. Ja, het gaat niet alleen maar om een talent. Het gaat meer om een bewegen, de energie creëren. En volgens ja, doorzetten hier in het land, toekomst opbouwen... Ja. Wat een ambassadeur, maar niks. Ja, dit is, uh, dit is <lacht> fantastisch. Er zijn er nog meer. Uh, Nahom de Celle en uh, Aquasi Frimpong, uh, die wij natuurlijk allemaal uh, ook kennen inmiddels. Heb ook de gast gehad hier? Ja. Ja, ja. ja, en die, die, hebben we eigenlijk allemaal ook, uh, die willen je ook iets achterlaten. En dus Ze zijn aan sporten, maar ze beseffen ook hun verantwoordelijkheid. En uh, zij kunnen ook enorm goed uh, mensen inspireren. We hebben wat inspiratieclinics gedaan. En we proberen daarom mensen aan het sporten te krijgen. Ja, mensen komen echt in beweging. En uh, er gaat een knopje om. En ze zeggen, hé, dit is echt iets wat ik kan. Wanneer ja, kwamen jullie, Daniel, op het spoor? Ja, begin 2017. Ja, en uh, toen kwam al gauw het uh, idee van uh, je moet verhalen vertellen. Maar verhalen vertellen, inspireren is niet genoeg. Uh, mensen moeten ook aan het sporten. Hm. En we proberen dus een duurzame koppeling met de sportclubs te maken. En ja, BEAT, de samenwerking daarin, is natuurlijk echt een voorbeeld voor uh, heel sport Nederland. Was dat naar aanleiding van de Paralympische Spelen in, in Rio dat je hem op het spoor kwam? Of hoe, hoe ja, na, ja daar, daarna kwam die natuurlijk een aantal artikelen in de krant. En er stond een keer een pagina, een groot artikel in een landelijk dagblad. En uh, dat, dat las ik gewoon op, op, een keer op de ochtend met een kopje koffie. Maar toen dacht ik, ja, dit, ja. dit, is, dit is geweldig. Het ja. duurde even voordat ik me opgespoord had. Uh, even gefietst bij Marco Polo Team. En uh, nou, via wat contacten uiteindelijk uh, zijn we om tafel gekomen. Ja, en toen ja. zijn we hem gaan steunen. Zullen we ja. nog even, even teruggaan naar, naar dat uh, moment? Het moment dat jij uh, Paralympisch Goud uh, won. Uh, heel Nederland had het erover, want de manier waarop dat gebeurde... Ik, <laughs> ik heb nu al een lach van oor tot oor, van oorbel naar oorbel... <laughs> om even zo te zeggen. Laten we, laten we even luisteren, maar mag je zo vertellen wat er allemaal gebeurde. Het zijn de allerlaatste meters. Daar zijn die twee. Wie wint het goud? Hey, ze gaan tegen de grond. De Oekraïne en de Australië tegen de grond. En wie komt daar om de hoek? Daniel Abraham Gebroek, armen in de lucht, hij pakt het goud. Wat gebeurde daar? Er gaan de twee strijden om, goud en zilver. Jij zit op brons, je bent waarschijnlijk heel blij met brons. Toch? Je was ja. wel blij met brons, lijkt mij, toch? Ja, ik was. Uh, de brons was voor mij op dat moment als een goud. Ja. Want ik heb zo gestreden. Uh, bleek gewoon 30 seconden voorsprong te hebben om solo naar de finish te komen voor een goud. Die was in het ijs gevallen. En er uh, was niks gehoord. Ik word teruggepakt door die tweeën. Twee haaien. <laughs> en uh, ja, de sprint was ik gewoon kanseloos van die twee. Australië en Oekraïne. Ja, Australië en Oekraïne. En vervolgens uh, waren ze gewoon vier, vier maanden nog op achtervolging. Ja, ik moest gewoon uh, door, doorzetten naar de, naar de finish. Uh, met de drie maanden te komen. Dat ik uh, Oké, okay, laat, laatste honderd meter. Laatste 100 meter. Uh, eventjes, uh, ja, even gewoon uh, yeah, uh, protesteren. Uh, wat doet hij? Uh, dus normaal. Uh, hou je lijn. En op een gegeven moment was het gewoon paas. Ja, oké. Okay. Uh, dan moet ik wel mijn elkaar in ingrijpen. Ja, er vallen de twee voor je neus. <laughs> ja. en jij komt als eerste over de finish. Ja, ja toen komt het gewoon het maar idee. Denk ik, op het moment ja. dat je die twee ziet vallen, denk je dan als eerst van, uh, als je dat nog weet hoor, van uh, wow, wat gebeurt hier? Of denk je meteen, yes. Die is voor mij. En eerst gewoon protest... Ja, ik, ik protesteer Gewoon, ja, ik bemoei je een beetje. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, ja, is goed. Uh, ze zijn <laughs> dus er streep gevallen. Ja. Ja. Ja. Als jullie het niet willen, pak ik hem wel. Zo, weet ja, je dat idee. Uh, nu zijn ze voor de streep gevallen. Dus uh, ja, de regel is gewoon regel. Ik maak het gewoon in... Uh, ja. Om alles te doen nu, om de ja. streep eerder te komen. Ja. Kijk waar je nu bent. Je bent nu semi-prof, hè? Ja. Uh, je hebt je enorm uh, ontwikkeld. Uh, je bent nu gewoon een sporter, hè? Je bent geen Paralympisch sporter meer geworden, toch? Uh, beide. Of je bent nu gewoon een sporter geworden? Ik, ik zei het een beetje ongelukkig. je doet nog allebei. Ik doe allebei, ja. Ja. ja. ja. Want waarom uh, deed je mee met de Paralympische Spelen? Ik heb een uh, minder ontwikkeld benen. Onder, uh, ontwik ja, minder ontwikkeld onderbenen. Mhm. Mm uh, Daardoor, ben ik, uh, daardoor heb ik recht op een Paralympische uh, ja, wedstrijden Deelnaam. te rijden. Ja, ja. Ja. Maar ja. Je, je rijdt dus ook zo goed dat je ook prima mee kan in de niet-Paralympische parcoursen. Zo nu en dan. Ja, ik, ik is rijd maar ook... knikken. knikken. Hij is natuurlijk uit Nederlandse uh, kampioen tijdrijden zonder contract. Dus uh, dat zegt wel even wat. Ja, en ja, nu semi-prof. Ja. Nou is het zo in de laatste tijd, uh, Marnix, uh, kom ik uh, toeval of niet heel veel berichten tegen. Van vluchtelingen die worden geadopteerd door voetbalverenigingen bijvoorbeeld. Uh, laatst kwam ik weer, de, deze week kwam ik twee of drie van dat soort berichten tegen dat voetbalclubs uh, vluchtelingen adopteren binnen hun club. Zie je, die, zie je dat uh, als een ontwikkeling die uh, inderdaad in gang is gezet de afgelopen periode, dat je dat steeds meer en meer gaat zien? Ja, dat gaan we steeds meer en meer zien. Het is alleen nog wel heel incidenteel. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook uh, met het ministerie erover gesproken. En ze eigenlijk die sportclubs moeten ook uh, die zin meer maatschappelijke verantwoordelijkheid pakken. Uh, en nu is het een beetje toeval. Er komt uh, een statushouder binnenlopen... en zegt, ik kan leuk fietsen. Of ik kan leuk voetballen of ik uh, kan hardlopen. En hij mag meedoen. Uh -huh. Maar er zijn natuurlijk veel meer mensen die wel heel graag willen... en die kansen ook moeten krijgen. Maar wat mis je dan nog? Wat zou je dan nog willen? Nou, goede voorlichting voor de statushouders. Dus ook hun de kansen bieden. Uh, ook de materialen en de mogelijkheden bieden. Uh, en een sportmaatje. Uh, dus dat op het moment dat je... Uh, bij een voetbalvereniging komt. Dat je niet aan je lot overgelaten wordt, een maar buddy. dat er uh, een ja. buddy is. En iemand die zegt, oh, we gaan, het regent wel, maar we gaan wel trainen vandaag. En uh, zaterdag is de wedstrijd om half vijf. Dus je kan niet om kwart voor vijf pas uh, aankomen. En dus, dus iemand die uh, iemand aan de hand neemt. Ah. En daar moeten de sportclubs nog wel wat, denk ik, gefaciliteerd worden. Want werkt de ene sport hier ook beter voor dan de andere? Uh, nou, kijk, we zijn vooral met de Eritreërs nu uh, begonnen. Uh, en die willen heel graag fietsen en hardlopen. Maar waarom alleen met Ir? Of niet alleen, maar waarom ben je daarmee begonnen? Nou, omdat we Daniel en Homme tegenkwamen. Okay. En, uh, we zijn... Je zijn een ambassadeur gewoon op tafel liggen. Precies. En, ja. en, ja. en, en, en, en veel gemeens worstelen ook wel met de Eritreërs om ze in gang te krijgen, betrokken te krijgen. Zitten vaak samen in één woonhuis. Uh, dus ja, ze moeten ook netwerk opbouwen. Ja. En uh, dat kunnen ze op als sportclub natuurlijk doen. Merk je dat ook, Daniel? Als je, heb je contact met, met andere Eritreërs uh, die, die het lastig vinden om te integreren, bijvoorbeeld? Ja bijna, ja, bijna 80% van de interesse vinden het gewoon moeilijk om te integreren. Uh, ze voelen dat ze echt buitengesloten zijn van alles, uh, mogelijkheden. Mm -hmm. En um, terwijl dat het niet zo is. En, uh, ze sluiten zichzelf buiten. Ze sluiten eigenlijk. zichzelf gewoon uh, buiten, het, uh, ja, buiten het maatschappij. Maar praat u dan met elkaar? Zeg je dat bijvoorbeeld tegen hen? En hoe, en hoe reageren ze erop? Ja, ik zeg het gewoon uh, wat het uh, mogelijk is. Uh, wat, uh, wat ze kunnen doen. En eh, wat verwacht gewoon Nederland uh, uh, aan hen. Mm -hmm. um, dat ze zelfstandig zijn. Uh, uh, ja, hun, ja, hun verantwoordelijk nemen. Uh, nou, dat zullen uh, meer uh, mensen zijn die dat zeggen. En, nou, nou, nou, snap jij ze misschien beter. Maar neem je ze ook bij de hand. Bijvoorbeeld uh, neem je ze ook bij de buiten. Van kom, we gaan, uh, we gaan een rondje fietsen. Weet ik ja, dat, ja, dat, dat, dat, dat zijn... Uh, ja, hier zijn uh, niet georganiseerd, uh, zeg maar, hier is wel een plan uh, georganiseerd uh, uit te voeren. Maar individueel is het altijd, uh, we nemen gewoon, we helpen gewoon. We hebben heel veel uh, van die die, uh, ja, die helpen, wij helpen ze gewoon uh, mee trainen en, uh, om ze in beweging te krijgen. Ja, en een beweging te krijgen. Maar zie je dan ook dat dat werkt? Ja, en dat, dat, dat is individueel nog, incidenteel, en dat willen we eigenlijk georganiseerd aanpakken. En dus we zeggen tegen Eritreërs: uh, kom uh, naar de zaal, Daniel en Holm gaan een uh, goed verhaal even vertellen. Nou, vuurrijder is bekend, dus ze komen, de hele families nemen ze mee. En dan ook georganiseerd samen met, uh, met, met Beat, uh, die daar een goede rol in speelt, en met Nahom, samen een stukje fietsen. En uh, genoeg fietsen. En uh, dat doen we dan drie keer. En vind je dit leuk? Nou, dan kan je hier bij de plaatselijke wielervereniging uh, kan je aan de slag. Ja, ja, Aquatie is natuurlijk ook een hele goede, hè? Ja, dat ja, ja zeker. Ja, nou is skeleton in Nederland wat lastig. Maar hij kan ook heel goed handelen. Ja, dat snap ik. Ik neem niet iemand mee naar buiten te komen. We gaan buiten skeleton. <lacht> nee. Dat lijkt me ook niet. Maar ja, hij kan wel een inspirerend verhaal ja, enorm, uh, vertellen enorm, natuurlijk. Enorm. En dat wilde hij ook heel graag. En uh, zijn focus lag op Ghana. En uh, met deze gesprekken zei hij... Ja, ook in Nederland ja. kan ik iets moois achterlaten. Ja. Nu uh, zei je zelf wel even tussen neuslippen door, Daniel, over. nou ja, we hebben, uh, wat zijn jouw doelen? Je zegt nou, ik ben al, wat was het 33? Ik ben 33, ja. Dus op sportief vlak, zijn een professioneel gezien. En nou kun je nog best even mee, maar uh, over tien jaar is het best er wel vanaf, zullen we zeggen, sportief gezien. <laughs> Gaan we vanuit, toch? Ja, ja klopt. Maar ja. uh, Tokio? Tokio is het uh, ruim haalbaar. <laughs> ik geloof gewoon dat ik in Tokio nog een keer kan scoren. Mm -hmm. En, de Paralympisch of de Olympische? De Paralympisch, ja. De ja. Uh, Olympische is net. Uh, ja, je net de krap. Ja. <laughs> ja. Er zijn uh, veel beter dan mij hier. En uh, grote renners. Meestal worden wordt ook gekozen vanuit de profs. Van ja. de pro Tour Renners. En. Um, maar ja, is goed. De Paralympisch, als ik het daar goud haal haal ik ook gewoon. Uh, ja. Het zou een mooi slot ja. zijn uh, van je sportieve carrière. En, en heb je dan ook genoeg opgebouwd aan netwerken? Want je zegt nou, sport is goed om te integreren. Maar ook bij, eh, laten we zeggen, eh, autochtone Nederlandse sporters. Die vallen soms in een enorm zwart gat. Want die hebben dan alleen maar, zijn dan alleen maar met de sport bezig geweest. En is dat allemaal voorbij. En denkt: denk je, ja, heb ik eigenlijk nog andere vrienden? Ja, ik heb wel genoeg netwerken opgebouwd. en uh, ja, ik, uh, ik ben sociaal en uh, ik kijk op alle vlakten. Ik kijk niet alleen maar naar de sport. Je maakt je maar geen zorgen. Ik maak geen zorgen. Nou, zolang kan hij bij ons nog wel aan de slag. Kan er zijn zeggen. nog heel veel statushouders die, die een <laughs> stapje moeten zetten. Ja, ja. Dus, dus, de, dat, die programma's zullen de komende jaren echt uh, ja, steeds meer plaatsvinden. Ja. Ja. Maar als, als mensen luisteren die meer willen weten over jouw organisatie, over de samenwerking eh, met, met het wielenteam, bijvoorbeeld, waar ja. kunnen ze dat vinden? Ja, op Er staat Sport en Participatie. Hebben we hebben het programma omschreven. En uh, uh, ja, daar staat ook de samenwerking met BEAT. Ja. En die samenwerking met BEAT is natuurlijk vooral te stand gekomen... omdat ze een nek hebben uitgestoken. zeg zeggen, okay, wij nemen wel twee Eretese uh, wielrenners op... in onze nieuwe wegploeg. Ja. En ze doen het fantastisch. Ja. En, uh, met name ook omdat zij uh, die clubleden hebben natuurlijk. Hè. Dus ze onderscheiden ten opzichte van andere ploegen. En die leden kunnen zij dus ook inspireren... om uh, op uh, plaatselijk niveau samen te gaan fietsen. Ja. Ja. Goed, dank jullie wel voor jullie komst. Maar ik zei dat... Ja, dank u wel. En jij ook heel veel succes uh, in de aanloop richting uh, de Spelen. Dank je wel. Dan gaan we naar uh, Frank Wielaert bij Barcelona tegen Chelsea. Achtste finale Champions League. Min of meer beslist. Zie je dat ook aan de spelers op het veld, uh, Frank? Nou, laat meer of min meer, meer of meer maar gewoon weg. Het is beslist. Uh, 3-0. <laughs> je... Het probeer je nog een beetje spannend te maken. Ja, nee, dat kan echt niet. 3-0, uh, dat is <laughs> wel uh, gespeeld met die 1-1 uh, stand meegenomen uit uh, Londen. En het feit dat uh, Chelsea veel te weinig kansen uh, creëert... En de kansen die het krijgt ook nog eens niet afrond. Ja, dan heb je dus een probleem in een wedstrijd als deze. We zitten in de 79ste minuut. Het staat dus inderdaad 3-0 nog steeds. En daar kan Hoa nog wat aan veranderen als Barcelona nog zin heeft. Maar die zijn de bal op hun gemakje een beetje aan het rondtikken. Nu ligt die bal klaar voor een vrije trap. Messi erachter, die gaat het ineens proberen. Via de muur heeft Courtois daar nog alle mogelijke moeite mee. Courtois niet echt in zijn beste vorm, ook in deze wedstrijd. Twee ballen door zijn benen zien gaan al, wat niet echt nodig was. En ook hier ziet hij er niet heel erg overtuigend uit. Laat zich toch een beetje verrassen. Reageert een beetje half bakken. Op het feit dat die bal via het hoofd van een van de spelers in de muur nog richting het doel gaat. Dus moet hij nu nog opletten bij een hoekschop. Pedro staat er dus klaar om, aan te, om in te vallen bij Chelsea. Natuurlijk oudspeler geweest van Barcelona. En hij mag ook nog een paar minuten maken. De hoekschop van Messi is scherp. Zo scherp dat eigenlijk uiteindelijk alleen maar Courtois erbij kan komen. Dan wil hij graag met de bal naar voren. Maar iedereen van Chelsea blijft een beetje hangen rond het eigen strafschopgebied. Deze wedstrijd ziet er in alles uit. Alsof het wel zo'n beetje gespeeld is. Die van Chelsea zijn niet helemaal scherp meer. Daar is Messi alweer. Rudiger zit ertussen nu. Om te voorkomen dat hij aan een hele lange dribbel richting Courtois kan gaan beginnen. En bij Barcelona valt nog op dat André Gomez is ingevallen. En die... Stond afgelopen weekend in een Catalaanse krant met een heel openhartig verhaal over hoe doodongelukkig hij eigenlijk was. Als hij het veld op moest lopen in Kamp Nou voelde hij dermate veel druk dat hij er eigenlijk doodziek van werd. En het werd uiteindelijk zo erg dat hij af en toe ook niet meer de straat op durfde. Dat is inmiddels allemaal voorbij, maar hij heeft het wel allemaal... Op straat gelegd door het te vertellen in een interview. En daar is heel positief op gereageerd. Het kan ook grote voetballers overkomen. Sterker nog, het schijnt heel vaak grote voetballers te overkomen. Hij is uh, nog een vrij jonge Portugees. Maar de druk van het voetballen bij Barcelona deed dus hele vervelende dingen met hem en zijn gemoed. En uh, dat schijnt dus uh, inderdaad regelmatig voor te komen. Daar komt uh, Chelsea nog een keertje. Het strafschopgebied binnen. Alleen de paas richting William is uh, niet zo uh, heel erg goed. Dus kan Barcelona weer uh, uitverdedigen. Dat doen ze via Jordi Alba. Die draait alleen een beetje on, uh, onnozel om zijn eigen as heen. Dat doet hij niet heel erg fraai. En uiteindelijk moet hij de bal over de zijlijn heen schieten. Omdat hij niet helemaal uitkomt. En niet helemaal lekker uh, neerkomt ook. Hij raakt geblesseerd aan zijn uh, linkerbeen. Maar de wissels zijn wel zo'n beetje op. Dus hij zal moeten blijven staan. Na het duel met Aspili Queta. Paulinho, een van die wissels van Barcelona. Inmiddels in balbezit Piqué. Even aangespeeld. En dan gaat de bal naar de rechterkant van het veld... waar Sergio Roberto wordt aangespeeld. Maar ook die gaat terug. Niet helemaal lekker richting Ter Stegen. Volgens mij was eigenlijk de bedoeling Piquet. Maar dat was nogal slecht gemikt. Ter Stegen schiet dan die bal hard naar voren. En Rudiger maakt weer een overtreding op het middenveld. Die wordt afgefloten ten opzichte van Vidal. Dus kan Barcelona daar rond de middellijn een vrije trap gaan nemen. Dat is dan ook het moment dat Pedro nog even mag invallen. En zou bijna kunnen zeggen... In zijn oude vertrouwde Kamp Nou. Hij komt voor Eden Hazard... die in deze wedstrijd ook niet echt een stempel heeft kunnen drukken. Hij was goed in het eerste half uur. En Pedro, u hoort het, hij wordt nogal hartelijk begroet als oudspeler van Barcelona. En zo hoort het ook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 Just picture everybody naked She really doesn't like to wait Not really into hesitation Pose me in enough to keep me guessing oh, oh, And maybe I should stop and start confessing Confessing, yeah Oh, I've been shaking, I love you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 En there's nothing holding me back. NPO Radio 1. Het is 1 minuut voor half 11. Bastiaan Nachtegaan met het NOS Nieuws. De nationale ombudsman is bezorgd over het recht om te demonstreren. Bij onderwerpen als Zwarte Piet, Pegida en de komst van asielzoekerscentra lukt het de politie en gemeente niet altijd om de rechten van demonstranten goed te beschermen. Terwijl dat wel hun taak is, vindt hij.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 En bij Bergen in Noord-Holland zijn drie mensen gewond geraakt... nadat een vrachtwagen een hoogwerker was verloren. De hoogwerker kwam op de andere weghelft terecht... waarna andere chauffeurs er tegenaan reden. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Langs de lijn en omstreken. U hoort het eerder deze uitzending. Een groep actievoerders heeft een tentenkamp opgeslagen... tegenover het Centrum Veilig Wonen in Appingedam. De boze Groningers demonstreren tegen de gaswinning... en de afwikkeling van de aardbevingsschade. Initiatiefnemer Jan Holtman is zelfs in hongerstaking. Verslaggever Reinhard Meijer was erbij... toen de directeur van het centrum kwam buurten. Positief iets dat ze aan midden van de week toch de moeite neemt... om bij ons te komen en met ons in gesprek te gaan. Dapper ook wel. Ja, maar we hebben toch gezegd dat er helemaal niks gaat gebeuren. Nee, dat is waar. Maar ik kan me voorstellen... dat je wel met angst en beven hier een beetje naartoe gaat. Ja, maar als ik zeg dat wij persoonlijk voor de veiligheid instaan... dan is dat gewoon zo. Een Groninger die zegt ja en een ja is een ja en een nee is een nee. Zo eenvoudig ligt het. Ik ben Geke Feijter, verantwoordelijk voor als algemeen directeur... voor Centrum Veilig Wonen. En ik ben zojuist op bezoek geweest bij Tentenkamp naast ons bedrijf... Ik kan me voorstellen dat dit niet de leukste dag uit uw carrière was. Nee, uh, ik heb net een uh, gesprek in de tent gehad. Het uh, was een open gesprek. Ik heb heel veel verhalen gehoord hoe mensen het beleven. En daar word je wel stil van. En twee, uh, op het moment dat iemand besluit dat hij een hongerstaking moet gaan voeren om aandacht voor zijn zaak te krijgen, dan is dat natuurlijk gewoon vreselijk treurig. Maar je kan ook zeggen dat het zover heeft moeten komen. Misschien hadden we wat eerder uh, moeten luisteren. Ja, dat kun je zeggen. Volgens mij zijn we in deze regio al een tijd bezig met. Dit issue te dealen, dat hebben wij afgelopen drie jaar gedaan als Centrum Veilig Wonen. Dat hebben we naar eer en weten gedaan, maar de verhalen zijn schrijnend, laten we eerlijk zijn. Vond u het moeilijk om daar te zitten, tussen die 10, 15, misschien 20 Groningers die er aanwezig waren in die tent? Uh, nou, uiteindelijk niet. Het enige wat er moeilijk aan is, is dat het zo schrijnend is en dat je gevoelsmatig zo weinig kan doen. En wat hebt u ze dan toch proberen mee te geven? Het enige wat ik kan doen is hun uh, beroep op de menselijke maat in dit dossier tot mij nemen... En daar probeer je zo goed mogelijk mee om te gaan. Ze hebben hem ook uitgenodigd voor uh, een periodiek gesprek. Maar ik neem die, van, uh, die uitnodiging van harte aan. Hoe nu verder? Uh, jij gaat zo weer het gebouw in. Ja, we gaan weer aan het werk. Uh, hoe gek dat ook klinkt. We zitten midden in de overdracht van de nieuwe schadedossiers naar RVO. Zij gaan uh, maandag aanstaande aan de slag met het nieuwe schadeprotocol. Enorm spannend. Ondertussen zijn we aan de slag met 6000 oude schadedossiers. Kijken hoe we die zo snel mogelijk kunnen afwikkelen. En natuurlijk versterken. Want die opdracht gaat gewoon door. Ik hoop dat ik... Ha de voordeel van de twijfel kan geven. Maar dat zien we in de komende tijd. Dat is een goed begin. Maar het ja. is nog niet genoeg? Nee, dat is natuurlijk nog niet genoeg. Dus er staat haar nog wel wat te wachten? Ja, dit is voor haar ook het begin. Maar we zijn in ieder geval on speaking terms. Hoe je het went of keert... We zitten allemaal nog steeds aan elkaar vast. Geen sprake van woedeuitbarstingen of agressie. Ook niet jegens haar. Nee, omdat wij de, uh, natuurlijk natuurlijk inmiddels wel gewoon geleerd hebben... om onze agressie voornamelijk ook te beheersen. Hieruit blijkt ook wel dat we geen agressieve mensen zijn van huis uit. Nou, je bent er zelf bij geweest. Je hebt gezien het is keurig netjes allemaal verlopen. En dat willen wij ook zo graag houden. Maar als de politiek alleen blijft bij beloftes, dan... Wat er uit een ander vaatje getapt. Ja. Knock, knock, knock aan politician's door. Ja, Harry Loco. Activist, singer, songwriter. De strekking van het nummer is eigenlijk dat we maximale druk moeten uitoefenen op de politici om hier iets aan te doen. Je slaat hier op het trein in een ja. klein tentje ook, je hebt je ja. erbij gevoegd. Dit is de laatste kans voor politici om nu wat te doen voordat het hier gigantisch uit de hand loopt. Dan krijg je gewoon één complete uh, revolutie. Revolutie. En uh, we hebben altijd gezegd, de revolutie begint in, in Groningen. Nou, dit is het begin. Wel vreedzaam. Maar we kunnen nog veel van jullie verwachten. Heel veel. Ja, het plan was dat de hongerstaking tien dagen moest gaan duren. Dus voorlopig is de actie nog niet afgelopen. Frank Wielaert bij Barcelona tegen Chelsea. Het, ja, de strijd was al een beetje gestreden, Dus ik denk dat Chelsea wacht op het einde van de Leidersweg. Ik ga het niet nog spannend maken? Wat jammer. Nee, ik heb het <laughs> geprobeerd, maar werd niet inderdaad af. <laughs> de laatste tellen van de officiële speeltijd uh, uh, tikken weg. Het staat 3-0 voor Barcelona, dus echt spannend kan het niet meer worden. We krijgen er twee minuten extra bij met alle wissels. Ik heb net even zitten tellen want toen ik zag dat er een paar Spanjaarden invielen bij Chelsea. Maar er staan nog op dit moment meer bij Chelsea op het veld dan bij Barcelona. Vijf om vier om precies te zijn in het voordeel van Chelsea qua Spanjaarden binnen de lijnen. Dat komt omdat Morata erbij gekomen is. Pedro had ik al gemeld. En Zappacosta is een Italiaan. Die mogen we niet tellen als Spanjaard. Maar dat neemt niet weg dat er nu toch vijf voor Chelsea binnen de lijnen staan. Dat is toch altijd een opmerkelijk dingetje voor een ploeg uit een ander land. Dan een Spaans land tegen een Spaanse ploeg. Dat minder Spanjaarden binnen de lijn heeft staan op dit moment. Hè, want het is wel andersom begonnen natuurlijk. Met meer Spanjaarden bij uh, Barcelona. Chelsea speelt de bal rond. Fabregas, niet zijn beste wedstrijd voor uh, Chelsea. Zeg ik maar heel voorzichtig. Willian aangespeeld. Dat is de man in vorm. Scoorde vijf doelpunten in de laatste vijf wedstrijden waarin hij actief was. Maar vandaag uh, heeft hij daar niet echt een serieuze kans toe gehad. Daar gaat Messi weer op avontuur. Met Suarez bij hem in de buurt. Suarez is ook nog wel een verhaal. Want dit is de tiende wedstrijd. Waarin hij niet gaat scoren voor Barcelona in de Champions League. De tiende wedstrijd op rij wel te verstaan. De laatste keer dat hij doelpunten maakte in de Champions League. Was tegen Paris Saint-Germain die memorabele 6-1 overwinning. Waardoor Barcelona en niet Paris Saint-Germain vorig jaar nog een rondje verder gingen. En Barcelona gaat ook vijf jaar ongeslagen blijven thuis in de Champions League. En uh, dat is ook... Uh... ...ongelooflijk goed natuurlijk. De laatste keer dat ze verloren was tegen Bayern München... ...vijf jaar geleden, 2013. Dat voelt als een eeuwigheid geleden. Het is wel een van de tegenstanders die Barcelona zou kunnen treffen... ...in de kwartfinale, want na, naast Barcelona en Bayern München... ...hebben Liverpool, Real Madrid, Manchester City... ...Juventus, Sevilla en Roma zich geplaatst voor uh, die uh, kwartfinales. En de loting daarvan vindt vrijdag plaats. En dat is ook het moment waarop Scomina zegt... Nou weet je, wat, het is voor vandaag wel zo'n beetje genoeg geweest. Barcelona verslaat uh, Chelsea met 3-0 dankzij twee goals... en een assist van de grote kleine meneer zelf, Missy. Handboster Lois Abing, die vertrekt na dit seizoen bij de Parijs club Issy Paris. Abing is een van de belangrijkste spelers van, van Oranje. De afgelopen winter brons wonnen ze op het WK. Ze gaat spelen voor het Russische Rostov. Lois, goedenavond. Goedenavond. Dat is niet echt een, uh, een stap waarvan je denkt van uh, we laten Parijs achter ons. We gaan gezellig in Rusland uh, handballen. Die zagen we even niet aankomen. Jij zelf wel, waarom? Ja, nee, voor de stad heb ik het inderdaad zeker niet gedaan. Maar uh, ja, voor mij is het uiteindelijk natuurlijk allemaal staat op nummer 1. En uh, ik had graag inderdaad de droom om nog een keer in de Champions League te spelen. En uh, ja, dankzij het goede WK kwam deze aanbieding voorbij en die kon ik denk ik niet laten gaan. Nee, waarom niet eigenlijk? Uh, nou, ze spelen al jaren op, uh, op het hoogste niveau in de Champions League. En ik had ook voor mezelf zoiets van: ik ga echt alleen Parijs verlaten voor een, uh, een top 6 Champions League Club. met de mogelijkheid om de Champions League te winnen. En uh, ja, uiteindelijk in gesprek geraakt. En ze hebben me weten te overtuigen om, uh, om bij hen te komen te spelen. Waarmee? Hebben ze je overtuigd? Uh, nou, vooral met: uh, ze hebben natuurlijk, ze zijn al, echt al jaren hebben ze een plan. En uh, ze weten ook dat het niet van de een op de andere jaar... Uh, uh, ja dat je de Champions League kan winnen kost wat tijd en ik had ook voor mezelf zoiets dat ik niet in een uh, heel nieuw project zou stappen ik wil graag echt in een ja, al bestaand uh, team komen en uh ja, ik denk dat dat ook de keuze is natuurlijk ook van mij gebaseerd op de kans van de meeste speeltijd. En ik denk dat ik bij Rostov wel veel kan gaan spelen. Ja, nou, mooie mooie match natuurlijk. En op sportief vlak hoop ik dat je dat mooie dingen gaat brengen. Maar goed, dat, dat handballen, ja, zeker op dat niveau doe je natuurlijk dat elke dag, vermoed ik zo, dat trainen. Maar er is ook nog een klein leven wat je daarnaast hopelijk hebt. In de avontuurtjes, misschien af en toe op stand, <gacht> uit eten. Kan dat een beetje naar Rostov? Uh, dat, ik hoop het wel. Het is wel een grote stad. Ik geloof wel een miljoen inwoners. Dus ik mag ervan uitgaan dat ze wel, uh, wel iets te doen hebben. Maar ja, het zal zeker anders zijn dan in Parijs. Hier heb ik wel echt uh, een heel sociaal leven. En uh, ik weet vanuit mijn tijd in, in Roemenië dat het daar waarschijnlijk echt uh, bijna 24 uur per dag handig uh, zou zijn. Maar ja, uiteindelijk is dat ook waar ik uh, het voor doe. Met natuurlijk de dromen om uiteindelijk een keer misschien uh, de Champions League te winnen. Ja. Dus uh, het zal iedere, iedere minuut van trainen waard zijn. En uh, al je vrienden die kennen jou waarschijnlijk zo goed dat ze, dat ze, ook, ja, dat, dat ze niks tegen in te brengen hebben en het misschien ook wel begrijpen, maar zijn er ook nog mensen die zeggen: hé, wat jammer? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik heb veel uh, positieve berichten gekregen <laughs> eigenlijk. En, uh, dus natuurlijk zeggen heel veel mensen: van we me komen langs en dan moet ik eerst nog maar zien. Maar, ja, wat, maar ja, wat, wat, wat kost dat eigenlijk een retourtje, rolstof? Ja, precies. Ik denk dat, het, dat je daar toch wel bijna duizend euro kwijt bent. Echt waar? Het is, het is geen hele makkelijke verbinding, maar. Uh, ik okay. ja, je zit natuurlijk ook nog met visum. Want dus je moet via, ja. via via, eerst via Moskou en dan... Uh... Uh, ja, of via Moskou eerst of anders geloof ik via eerst Praag en dan direct naar Rostov. Ja, ja, dus dan weet je meteen wie je echte vrienden zijn, zullen we zeggen. Ja, <laughs> <laughs> Zeg, wat heeft die periode in Parijs je eigenlijk, uh, eigenlijk als, als sportster opgeleverd? Nou, Ik denk dat het na een uh, actieve periode in Roemenië... wel uh, goed was om weer eventjes uh, in het, ja, voor mij, een beetje gezien... normale levensstappen te stappen in uh, de westerse cultuur ook. En, ja, uh, even uit te leggen. Jezelf... Je zat in Roemenië. Je kreeg daar op een ja, gegeven moment niet meer uitbetaald. En toen zei je, nou, uh, Tudeladoki, uh, ik, ik ga je weg. Ja, dat is ja, een, be ja, dat is dus een dus beetje het van. Het is leuk tevallen. om elke ja. dag te trainen, maar je wil graag wat terugkrijgen ook. En, uh, nee, maar sowieso, de cultuur is natuurlijk heel anders. En uh, het was fijn om weer eventjes twee jaar... Denk ik voor, vooral op jezelf te focussen. En uh, ja, ik denk dat het in de westerse cultuur wel uh, meer gericht is op uh, beter worden, zelf beter worden. Mm -hmm. En ik denk dat het nu weer de komende twee jaar heel erg zal zijn. van uh, Elke training staat in het teken van uh, een wedstrijd winnen. Dus ja. uh, ik denk dat deze twee jaren voor mij heel simpel waren. Ja, twee jaar, want dat is dus het afgesproken contract. Ja, ik heb een contract uh, in principe tot, uh, tot uh, 2020, tot de Olympische Spelen. Ja, nou ja, dat is, uh, dat is een mooie termijn. Maar goed, je bent nu 25, ja. dus je hebt, je hebt nog wel wat langer te gaan uh, aan, aan de top. Hopen wij. Ja, uh, ja dat hoop ik ook. Ben, ben je ook bezig in je hoofd met, met nog langere termijn? Dan zeg ik, nou, dan als ik een heb gehad... en we hebben de Champions League meegewonnen... Ja, wat, wat blijft er dan eigenlijk nog over? <lacht> nou, misschien Zuid-Frankrijk of zo. <lacht> nee, ik heb, echt, uh, ik heb zoiets voor mezelf. Eerste Olympische Spelen. En uh, ik hoop echt dat ik in de komende jaren... natuurlijk wat mooie prijzen mag, mag winnen. Zowel met het Nederlands team dan als met ja. de club. En voor daarna heb ik echt zoiets van... Uh, kijk, als ik goed zit en het valt goed... Ja, waarom, waarom weggaan als je op het hoogste niveau speelt? Ja. En uh, ja, als je dan toch weer zoiets hebt... dan ik heel graag terug naar de, ja, de westerse cultuur... dan denk ik dat er ook genoeg topclubs uh, al. zijn. Ja. Ja. Wanneer ga je verhuizen? Uh, in juli. Nou, heel veel plezier en succes. En uh, we zien je graag terug met zo'n Champions uh, Trophy. Ja, dat hoop ik ook. Low zauwing, dank je wel. En hoe heet hij? Where do we go? Nou, naar de basketballers van Groningen. Want die hebben de kwartfinales bereikt van de Eurocup. Cup. De ploeg won namelijk met 76 tegen 69 van Kloetsch Napoca, De Roemenen, nadat de eerste wedstrijd ook al was gewonnen. Dat is dus mooi nieuws voor coach Erik Braun. Goedenavond. Goedenavond. En gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dankjewel. Een tevreden man? Ja, want uh, het was hartstikke lastig. We stonden een enorme hoop punten voor toen we hierheen gingen. En... Uh... Het idee was, uh, we wilden echt spelen om te winnen. omdat dan, dan heb je de juiste agressiviteit. En uh, dat we hem al konden winnen, dat uh, groot compliment aan de jongens. Ja, want u uh, speelde, hè, je zegt om, om te winnen. Maar dat begin dat ging niet echt lekker, geloof ik, hè? Nee, nee, nee. We hadden het ook wel verwacht, natuurlijk. Zij moeten 27 punten goed maken. En uh, daar hebben ze dan 40 minuten voor. Maar als je dan niet goed start als, als thuisploeg, dan weet je dat het heel lastig wordt. Dus we waren wel... We wisten wel dat zij uh, uh, hard de startblok uit zouden komen. En dan is het ook een beetje de zaak om de hoofd koel cool te houden, uh, goed te blijven spelen. En uh, gelukkig konden we het uh, na rust toe, hè, we speelden zeker geen goede eerste helft... maar na rust toe konden we weer langzaam in de wedstrijd komen. We stonden vier punten achter met rust. Kijk, en dan, dan moeten zij nog 23 punten goed maken in 20 minuten... en dan weet je wel dat je uh, na nou, grote kans hebt voor jezelf. Ja. Een van, van, van uitspelen dan op zo'n moment. Hoe was de atmosfeer in de hal in, in, in Roemenië? Zat het vol? Een beetje een lekkere, agressieve sfeer? Nee, nee, nee. nee. Oh. Uh, het publiek had niet het idee dat ze het gingen herhalen. Dus uh, die hadden er niet heel veel vertrouwen in. Er waren niet heel veel mensen. Uh, in de eerste kwart lieten ze zich wel horen, want uh, nou ja, toen ging de thuisploeg natuurlijk goed. Maar op het moment dat, uh, dat ja, die wedstrijd een beetje kantelde en wij controle kregen... Ik voelde je wel dat iedereen uh, dacht van, uh, nou, dat zit er niet meer in. Ja. Had je dat, uh, de, ooit uh, gedacht dat je de kwartfinale zou kunnen halen? Uh, gedroomd. Uh, we weten dat we een goed team zijn. Uh, dan heb je ook nog een beetje geluk nodig bij lotingen. Maar uh, dat we zover komen, dat is uh, nou, gewoon een groot compliment aan iedereen. Want we werken er hard voor. En... Uh, we zijn als groep ook al een paar jaar bezig met dit project. We willen eigenlijk een, een, een competitie hoger gaan spelen in de Champions League. En hiermee laten we wel zien dat we gewoon bij de beste teams horen in deze competitie. En dat we toe zijn aan een volgende stap. Ja, vorige week spraken sprak we ook even met jou. Toen ging het ook even over het thema Durf te dromen. He, ja. Richting die finale, want nu dat de kwartfinale. Maar nu, nu mag je toch wel heel concreet ook gaan dromen van een finaleplek of niet? Nee, je vroeg maar toen. Ik mocht toch geen coach clichés gebruiken om, uh, nee, om aan te geven. Nee, nu weer niet. Goed onthouden. Okay, nu niet. Okay. <laughs> nee, nu weer niet. Oké. We hebben net uh, op, de we op de tv met de hele groep zitten kijken naar... Hè, tijdens het eten hebben we zitten kijken naar de uh, tegenstander van, uh, van volgende week. Uh, van die twee wedstrijden. Marna Bar, dat is een ploeg uit Montenegro. Oh. En uh, ik moet zeggen, je? dat was indrukwekkend. Want die veegde de vloer aan met Oostende. En... Uh, dus wij moeten nog wel eventjes uh, ons huiswerk gaan doen... om ervoor te zorgen dat we goed beslaagd ten ijs komen. Maar lag maar goed, dat even, maar maar lag aan Montenegro voordeel. of lag het aan Oostende dat de vloer werd aangeveegd? Uh. Uh, nee, ik vond echt uh, Montenegro team echt goed spelen. Ik bedoel, ja. schoten ongelooflijk hoog percentage drie punten en ook moeilijke schoten waar raakt. Dus uh, je hoopt dan uh, dat dat één keer is uh, en nooit meer. Tenminste, daar, gaan wij dan, ho daar hopen wij een beetje op. Maar nee, dat zal een hele kluif worden uh, allereerst. En, uh, uh, het was, nou, was indrukwekkend om te zien. Dus, uh, en, en we weten hoe sterk Oostende is. En als die dan met 30 punten verschil klop krijgen. dan uh, dat is dat lastig uh, om te zien. En uh, gelukkig hebben we wel thuisvoordeel. We spelen eerst uit en dan thuis. Dus, uh, en wij weten dat we een volle hal hebben. Die hal was vanavond uh, bijna in, uh, in uh, een half uur bijna uitverkocht. Dus. Um, 4000 mensen bijvoorbeeld op de tribune, dan moet het goed komen. Ja, ja. en uh, zag je die wedstrijd nou, uh, zeg maar, tijdens het eten, zei je, maar was dat, was dat ja. voor of na jullie wedstrijd? Uh, we, dat, klok... was, dat was na onze wedstrijd, ja. We, oh, ja. Dus dan, dan is... wij, wij speelden vrij vroeg. We zijn uh, eerst helemaal blij met was... z'n allen, van uh, yes, we zitten, en dan zit je een beetje met elkaar ja. te vieren met z'n lekkere steken ja. en dan halverwege worden het toch een beetje stilletjes, waarschijnlijk. <laughs> ja, ja dus, nou ja, we waren ook wel, uh, we zijn ook baseballliefhebbers, dus het was ook al een prachtig het is een grote wedstrijd om te zien in, uh, en individuele klassen. En tegelijkertijd weet je ook van. Uh, we hebben zelf zo'n wedstrijd uh, tegen het team uit Cyprus thuis gespeeld. Dat echt elke bal erin ging. Uh, en dan weet je ook dat uh, dat gebeurt uh, niet zo heel vaak. Dus uh, ik bedoel, dit is niet waarschijnlijk niet. Of dit is misschien wel hun hoogste niveau. Ja. En aan ons dan de taak om ze iets slechter te laten spelen. Kijk, vol goede moed richting die kwartfinale ja, dus van de Europe Cup. Erik Brauw, ja, coach zeker. van Donar Groningen Basketbal. Dank je wel. Dank je wel. De harten van de wielerliefhebbers in België gaan sneller... en de oogjes beginnen te glinsteren. De voorjaarsklassiekers staan voor de deur. In het West-Vlaamse Rooselare werd gisteren het wielervoorjaar geopend... met een boekpresentatie. De duizend beste Belgische wielrenners, zo heette het. Een bijzonder document, gepresenteerd in aanwezigheid... van veel Belgische autorrenners, maar vooral op een zeer bijzondere locatie... Onze verslaggever Matthijs Westraat zag hoe ver de Belgische wielenliefde reikt. Ja, de goede avond, beste vrienden en vriendinnen. Roeselare, een pittoresk stadje. Niet zo ver van de grens met Frankrijk. Ik heb hier het geluk om al dat schoon volk hier te ontmoeten. Hier in Roeselare. Er staat een kerk, de Paterskerk. Maar dat is niet zomaar een kerk. En zie nu het tijdelijk onderkomen van ons Willermuseum. Het is een kerk waar ongeveer 200 mensen in passen. Met natuurlijk een kansel en natuurlijk een kruis. Maar dat kruis, dat is geen gewoon kruis. Zie het maar als een kruis zoals wij die kennen van de Passion. Kruis is religie. Het lichtgevende kruis dat door mensen gedragen wordt door de straten... Zo'n groot kruis staat hier rechtop, deze kerk. En is gevuld met allemaal oude wielrenfietsen. Ja, het is een religie. Je kan het eigenlijk niet anders formuleren. Je kan het vergelijken met het schaatsen in Nederland, denk ik. Maar we hebben geen schaatsen in de kerk hangen, hoor. Nee, dat is waar. Dat is zo. En als je dan door die kerk loopt, zie je van alles. Vitrines met fietsen, met prijzen, met foto's. Daar rechts ziet je bijvoorbeeld de hoek gewijd aan Eddy Marks. Een soort altaar met daarboven een kast... Met daarin een fiets, een zilveren fiets. En op het frame staat heel groot, in het blauw met gele letters: Eddy Merckx. Het is echt een aanbidding. De foto's van Merckx erboven met allerlei engelenfiguren eromheen. Het boek, de top 1000 van Belgische renners, is niet, zoals de titel doet vermoeden, een ranglijst. Nee, het is een opsomming van anekdotes van Belgische historie. Het is geschreven door Jacques Seys. Want je hebt natuurlijk heel veel biederboeken die vooral in Vlaanderen al zijn verschenen. Ja, waarin onderscheidt deze zich? Wel, het is een encyclopedie van de duizend de belangrijkste biederrenners in België. En het is niet opgebouwd in de vorm van alleen maar droge erelijsten. Die staan er ook in. Ik heb geprobeerd het zo anekdotisch mogelijk te doen. Om echt mooie, ontroerende verhalen te brengen. In de hoop dat er zo'n leesboek ontstaat. Uh, ...dat verder gaat dan een, alleen maar die renner heeft nu de Waalse pijl gewoon los. Hoort u mij goed, want ik hoor het geweldig klinken in deze Paterskerk. Tot van achter iedereen de duimen gaan omhoog. Voilà. En natuurlijk zijn er ook een aantal van de hoofdpersonen uit het boek hier aanwezig. Freddy Martens bijvoorbeeld. Frans Verbeek is aan de leiding aan het spurten. Daarachter hebben wij Freddy Martens. Freddy Martens komt in naar Frans Verbeek en Freddy Martens vindt deze Gent Wevel Gent. Freddy Martens... Beroepsrenner van 1973 tot 87 Een hele grote meneer. Wel ja, Mijn moeder toch De Nederlanders ook bij Want uh, als ik nu herinner. Jan Raas, Kineteman, Kuiper en zo verder. Gaat die, verder dan alleen België? Die, dat gaat zeker verder dan alleen België, ja. ja. Maar toch, de Belgen, het, is, het staat hier overal op de muur geschreven. Koers is religie. Waar komt dat toch vandaan? Zit dat zo diep in de genen? Dat is een uitstap voor die mensen. Dat is nu, nu ook maar het, is, nog... het is meer dan een uitstap, toch? Ja, het is meer dan een uitstap. Ja. Zij zijn dan ook al supporter. Uh, meer supporter van de ene renner of van de andere. En uh, dat doet uh, koest toch leven. Meneer Pollentier, hoe gaat het met u? Uh, prima, dank u. En ook Michel Pollentier is er. Ook zo'n grote Belgische renner van weleer. Was ook nog in opspraak in 1978... Een pelentier een de virage. Een doping gebruik, de Tour de France. Maar hij bereikt ook heel veel mooie dingen. Toch? Meneer Polentier, ook een terecht plekje in dit boek. Dat is iets speciaals, denk ik. Ik heb dat boek gevlucht bekeken. Al die anekdoten die erin staan, al die, al die duizend Belgische renners. Dat is natuurlijk, ja, het is een heel, heel goed naslagwerk, vind ik. En ja, het is uh, prachtig om met iedereen samen te zijn weer. Hè. Ja. Ja, binnenkort gaat het weer beginnen, die voorjaarsklassiekers En dan gebeurt er iets hè, hier in België. Dan gaat er iets borrelen, dan gaan harten sneller kloppen. Meneer Sais, wat is dat toch? Uh, ja, mensen komen buiten. Het, de, de ontluikende lente geeft hen kennelijk nieuwe levenskracht. Het is een kristallisatie van het leven, ook de wielersport. Um, het is groot geworden door verdetten. Dat moet je eigenlijk altijd maar weer stellen. Vormt het wielrennen, de ziel van de Belgen? Ja. Mooi van Matthijs Westraat. Mooie muziek ook, hè, eronder. Herken je het stuk? Nee. Ik ook niet. Oké. Okay. <laughs> um, een paar records waar de vanavond. Uh, Messi scoorde nog nooit zo snel. Twee minuten en zes uh, seconden. Met rechts ook nog. Uh, Barcelona door. Bayern München door. De coach op Henkers heeft ook een record te pakken. Nu alleen. Uh, de Duitse coach behaalde met Bayern München tegen beziektes in Istanbul... zijn elfde overwinning in de Champions League. Daarmee is hij Louis van Gaal, die deed bij Barcelona en Bayern München... en Carlo Ancelotti van Real Madrid, was hij toen voorbij. Uh, ze bleven met hun toenmalige clubs steken op tien overwinningen in de Champions League... Heinkes kan in de kwartfinale. Uh, vrijdag wordt er voor gelood. een record natuurlijk nog wat, uh, wat ophogen. Kijk, ja, dat is mooi. Nou, dat was het een beetje voor vandaag, uh, zeg ik. Uh, morgen Dan hebben we Hans van Zetten te gast, zag ik. Want de Turbom bestaat 150 jaar. Nou, en Hans uh, heeft daar toch bijna de helft van leven meegemaakt. Ja. Uh, oh. Hij ah, is 69, oh. ik heb het even opgezocht. Is toch afgerold 75, toch? Ja. <laughs> Zo rek je er aardig uit. Goed, die dier ik nog. Want Barcelona Chelsea viel tegen, maar dat was nog een wedstrijd, hè? Ja, eerder vanavond won Bayern München dus met 3-1 van Besiktas... nadat de Duitsers in eigen huis al met 5-0 hadden gewonnen. Bayern dus door naar de kwartfinales. Maar oi, oi, oi, wat was het spannend. We luisteren nog een keer naar de bloedstollende slotfase... van Besiktas Bayern München. Nog altijd 3-1 voor Bayern. We zitten in de laatste minuut van de blessuretijd. Besiktas heeft acht goals nodig, maar dan moet het wel nu gebeuren. Voorlopig is de bal bezit voor Bayern met Müller aan de rechterkant van het veld. Zoekt de cornervlag om tijd te winnen, want elke seconde tikt nu in het voordeel van Bayern München. Dan is het Geunil die de bal herovert voor Besiktas. En het moet naar voren, want het hoeft maar acht keer goed te vallen en dan staat Besiktas gewoon in de kwartfinale... Terwijl Joep Heinkers langs de kant staat te schreeuwen tegen de vierde official van... waarom wordt er niet afgefloten? En dan is er een uh, schot van Cup en het gaat maar net voor langs. Hoi, hoi, hoi. Bayern München kruipt hier door het oog van de naald. Uh, wat gebeurt hier allemaal vanavond? Nog één aanval misschien? Nee hoor, het is afgelopen. Bayern München redt het op het tandvlees. Maar wat geeft het? Challenge <lacht> tossing, zometeen met het oog. Tot morgen.